Met het NOS-journaal. Opnieuw is een repatriëringsvlucht met Nederlanders vanuit het Midden-Oosten uitgesteld. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kan de KLM-vlucht vanuit Omaan, die na middernacht zou vertrekken, niet de lucht in vanwege de veiligheidssituatie. Een repatriëringsvlucht van vanmiddag is ook uitgesteld. Reizigers worden opgevangen door de ambassade in Omaan. Het is onbekend wanneer de repatriëringsvluchten hervat worden. Op zijn eigen mediaplatform heeft president Trump aangekondigd... dat Iran vandaag hard zal worden getroffen. Wat dat betekent, meldt hij niet. Trump schrijft dat vanwege het wangedrag van Iran... gebieden en bevolkingsgroepen serieus op de nominatie staan voor volledige vernietiging. De Amerikaanse president reageert ook op de verklaring van vanochtend... waarin de Iraanse president zijn excuses aanbood voor de aanvallen in de buurlanden... en beloofde daarmee te zullen stoppen... Volgens Trump is die belofte alleen gedaan vanwege de meedogenloze aanvallen van de VS en Israël. Bij een ongeluk met drie personenauto's in Noord-Holland is iemand omgekomen. Ook raakt een onbekend aantal mensen gewond. Ze zijn naar ziekenhuizen gebracht. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 2 uur op de N307 tussen Hoorn en Enkhuizen. De drie auto's botsten op elkaar ter hoogte van Venhuizen. De grote brand die vanochtend uitbrak op een industrieterrein in Farmsum... is beperkt gebleven tot de zonnepanelen op het dak van het bedrijf. Dat zegt de brandweer in Groningen. Eerder werd nog rekening gehouden met een brand in het chemische bedrijf zelf... maar dat is niet bij de brand betrokken geraakt. Het weer in het noordwesten bewolkt, maximaal 11 graden. In Gelderland, Brabant en Limburg is het 16 tot 18 graden.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 Zandvoort op zaterdag. This is Zandvoort op zaterdag. Met Rob Harms en Benno Veugen. Ah, ah, ah, ah. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Wild, yellow, red, black, or white. have a little bit of moonlight. For this intercontinental romance.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 Miss World and beauty Queen falling in love with the real big spenders, but oh Nationale Vrouwendag op 8 maart. Morgen dus, op de, op de zondag. En vandaar ook in deze uitzending heel veel plaatjes over de meisjes... en gezongen door de vrouwen en over de vrouwen Benno. Ja, inderdaad. ja Jij krijgt nog een persbericht, want er, ja. Ja, ze hebben vandaag ook gelopen hier in Zandvoort. Zeker, op redactie zfmzandvoort.nl. Dan kan je al je persberichten kwijt. En daar kijken we altijd als het naar uit... Uh, vanochtend hebben 850 hardlopers een uh, geslaagde vijfde edi editie pre-run circuit run. Uh, wat een runnetjes allemaal uh, gehad. En um, eens even kijken. Ja, vanochtend, ik, ik lees het er een stukje voor hoor. Vanochtend draaiden de hardloopmotoren van... 850 hardlopers. Warm tijdens de vijfde editie van de pre-run zandvoort circuirun. Over een parcours van 5,5 of 10 kilometer rondom het circuit. Dus het was niet op het circuit blijkbaar zelf. Dat is nog zwaarder, volgens mij. Zouden ze de duinen daarmee bedoelen? Ja, Dat de duinen bedoelen ze. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En ze testen dus hun vorm richting de uitverkochte circuitrun op zondag 29 maart aanstaande. Met een prachtige. Parcours, raceauto's op het circuit zelf. En het geluid van racemotoren op de achtergrond was het volop genieten van voor de deelnemers. Om 11 uur vertrokken ze uh, vanaf het paddock. En daar gingen ze dan 850 man en langs het circuit. Nou, daar hebben ze uh, even kijken. We hebben nog een finestijd. Vinden we het ook al. Bij de mannen was Pedro... Uh, met een Italiaanse achternaam. Als eerste over de finish in een tijd van 38 minuten en 14 seconden over 10 kilometers. Zo. Dat is uh, denk ik wel pittig. En bij de dames was het Mirte Die deed er in 43 minuten en 44 seconden over. En de, bij de 5,5 kilometer werd gewonnen door uh, Dani. Uh, 22 minuten. En bij de vrouwen uh, was het een uh, Patricia die er 25 minuten en 20 seconden over deed. Nou, leuk allemaal. Je kan het allemaal terugvinden op de website van Le Champion. Uh, uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik vind het wel Punten, lekker klinken. .nl, natuurlijk. Ja, wat zeg je? Lechampion.nl. Ja, dat zal het wel zijn. Zeker weten. Ja, was het niet uh, een beetje gevaarlijk? Uh, dat uh, bleek me al in één keer over het circuit heen scheuren en dat... Uh, de circuire uh, ook gaande, gaande was? Uh, nou, ik zie het ook zie hier in foto's. Het ging uh, over uh, gewoon harde paden, maar wel en over de boulevard, denk ik, een stukje. Het is meestal pad uh, direct uh, achter het hek, uh, zeg maar. Oh bij ja, het circuit. Natuurlijk. Ja, ja, ja, dat fietspad. Ja. Ja, ja, dat is een mooi fietspad trouwens. En, uh, uh, blij dat ik daar niet aan het fietsen was, want het is dan bloedirritant als er allemaal mensen lopen. Maar, uh, en er is een, een of andere. Uh, Greffelpad, wat langs de baan ook loopt. Uh, nou, whatever. Ze hadden inderdaad. Uh, en er werd inderdaad aardig gereisd. Ik zie hier open auto's, dus formulewagentjes. En, uh, en, en tourwagens rijden. Dus dat uh, is een evenementje Ja, de gang op het circuit. Ik ga eens even kijken wat, het, uh, wat er precies aan de hand is staan. Zometeen hebben we het ook uh, over Autosport met uh, Rendel. Ja, daarom. Kort over vier de pit Reports. Blijf lekker luisteren. Morgen, dus uh, de Vrouwendag. Internationale Vrouwendag. Ook uh, daar uh, in Zandvoort aandacht voor. Hè? Na het jongerendebat uh, is er een mars uh, voor uh, vrouwen uh, door, het dorp. door het dorp heen. Dus, en dan gaan ze uh, ook zoeken naar uh, onveilige plekken. Dus, uh, dat is na vier uur. Hè? Na vier, kwart, over vier. kwart dus je, over vier. Je moet even je biertje in één keer hup, naar binnen en dan uh, En dan even mee wandelen. <lacht> Wij mannen mogen het ook ondersteunen, die ja, zeker. Uh, mars. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus iedereen is uh, van harte welkom uh, morgen. Nou, heb ik gekeken naar de vrouwen top 10 qua uh, zangeressen. Ja. Wie heeft nou de meeste hits uh, ja. gehad? En? en wie is nou het meest populair? En? Nou, de meest populaire, die uh, weet ik even niet. Uh, oh. Dat is lekker voorbereid. Oh. Maar een uh, zangeres viel me wel op die daar in die top 10 heel degelijk staat. Ja. Dat is uh, onze eigen Zandvoortse Ria Valk. Nou ja. Ja, die heeft Wat heel leuk. veel hits uh, gescoord. Uh, ja. In, uh, in de hipparade En uh, ja, onder meer heeft ze ook het uh, nummer gedaan. Uh, Zandvoort Ole Santé. Ken je hem nog? Ja, ja. Ja, nummer, dat ja. feestnummer. Nou, we gaan hem draaien hier op uh, de zaterdagmiddag. Ria Valk. Hey, hey, hey, Zandvoort, Land. We gaan weer naar het strand Honderdduizend vielen We zitten in de file Motorduivel scheuren Agenten die bekeuren Het bloesje moet weer uit Het bloesje moet weer uit Ik wil de zon op mijn huid Hey hey hey Zandpoort al aan de zee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 Je moet weer eten. Fissie met wat zuur. Fissie met wat zuur. Op een balletje, gehak de muur. Hey, Zamport. Volk. Ze komt uit Zandvoort. Heeft ze ook laten horen in dit lijkt. Zandvoort, olé, santé. Zometeen de pit report met Rendol. Maar eerst gaan we lekker zonnige muziek draaien. En het wordt de komende dagen best nog wel redelijk weer. Dus dan kunnen we de California Girls ook wel weer uit de kast halen. Hier is hij. De deed van zover het al uh, bijna zomer uh, is met uh, deze plaat. Jo, de California Girls. Het is uh, tijd ja. voor uh, de Pit Reports. Rendel, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, hallo, hoe is het ermee? Nou ja, die temperatuur had ik vanmorgen wel kunnen gebruiken. Want ik heb vanmorgen heb ik op een fietsje constant heen en weer op de Amstel gezeten. En daar waren roeiewedstrijden. En dat deed een paardje oh. van mij mee. Ah, oh. oké. Okay, ja, die zijn uh, daar heel vaak, hè, die roeiewedstrijden. Ja, ja. En, en nu uh, we geloof ik meer dan 200 teams. Dus het was echt uit, hm. Maar het was koud. Ja, <laughs> was koud. ja. Berenkoud. Berenkoud. <laughs> beren ja, ja, ja, ja. Dus ja. Uh, ja, nou ja, dus die, die hitte van, van dat liedje, dat is helemaal goed. Ja, ja en dat brengt me meteen toch bij het uh, moment van uh, vanmorgen. Max ja. Verstappen van heeft zijn remmen even opgewarmd uh, daar op het uh, circuit. Ja, een beetje op de verkeerde manier, niet? Ja, een beetje, een beetje verkeerd. Nee, dat was echt wel de domper van de eerste, eerste kwalificatie. Jeetje. Nou ja, het hoort bij racen, zeggen ze dan. En het hoort ook een beetje bij de nieuwe autosport natuurlijk. Dat al die teams die zijn er op, zoeken, op zoek naar afstellingen en andere dingen. Ja, het leek wel op het moment dat hij zijn gas losliet en wilde aanremmen, dat de hele boel vastvloeg. Dat heeft niet alles met remmen te maken, hoor. In die achterkant van die auto is er heel wat meer gebeurd. En uh, hij was gewoon passagier, klaar... En dan, uh, ja, dan mag je uh, max stappen eten, maar dan, dan ook uh, uh, ja, ga je gewoon vol de ballenstapel in. En wat ik heel dom vond, hij haalde zijn handen niet van het stuur. Oh. Nee, dus, nee, nee, nee, dus hij had uh, ja. flink last van zijn handen. Nou, weet ik niet. Maar je zag hem wel eventjes toen hij wegliep, eventjes schudden. <laughs> dus, uh, ja, op een gegeven, een gegeven moment op, reageerde dan. die uh, weer, uh, Rendel zo van... Uh, nou, ik kan weer darten, hoor. Dus het is ja, weer oké, okay, uh. dan is het goed, dan is het goed. Maar uh, het was wel zo dat ik, ik zag die onboord, ik dacht, oeh, ik had mijn handjes toch weg van het stuur afgaan. Ik oh. uh. zeg, Rendel, uh, is het jou wel zo voorkomen eigenlijk? Dat je uh, je auto zo uitbrak dat je uh, zo de, ook de band in ging? Ja. En uh, de mooiste plek waar je het kan doen in Oroesje. Ah, <laughs> de mooiste plek. Ja. En ik, ik kan je vertellen, Beno, die, uh, die klap die was heel erg hard. Maar ook ja. serieus hard. Ja. Maar ik vond hem wel stoer. Oh. Dus uh, dan heb je wel zoiets van: nou, het, dit kost wel veel geld. Heel ja. tijd, en heel uh, veel ja. Maar uh, ja, ja, de, de klap was zo stoer dat ik wel dacht: van ja. Uh, ik had echt zoiets. Ja, hij kan volgassen. Nou, ik heb nieuws voor je In Alpine ging het niet volgassen op dat moment. Dus mm, okay. uh, ja, maar je had geen talent. Dus noemen we dat dan. Hè, en jij had dus wel. Je handen van het stuur afgelopen. Ja, gelijk. Ja, gelijk. Ja, want ik wist dat die klap ging komen en dan moet je gewoon je handen ook niet meer aan het stuur hebben. En, uh, uh, en je weet gewoon dat je passagiers bent en je zit vol op de rem. En het is allemaal rook. En uh, ik ging achterwaar, gelukkig achterwaar, de bandenstapel in. Dat was maar wel ik, een voordeel, geloof ik. Hè? Als je... dat, dat is dan wel een voorbeeld. En, uh, dan heb je, ik heb ook de motor achter me zitten natuurlijk. Dus ja. het, ge al het gewicht gaat als eerste, zeg maar die bandenstapel in. Ja. Ja. Maar je hebt wel zoiets van. Uh, uh, eh, gelijk, toen ik toen kwijt was, was het ook iets van, nou ja, dan stuur jij meer. Trap op die rem en kijken waar je eindigt. Ja, ik had gehoopt dat ik voor de bandenstapel zou eindigen. Hmm. Maar ik ging er vol, vol in. Ja. <laughs> het ja, ja, ja. Oh jee, oh jee. En is het nou ook zo uh, dat, uh, ja, we hebben tegenwoordig, uh, zeg maar ook die uh, elektriek in die auto die uh, heel belangrijk is geworden voor uh, 50%. En die accu, we hebben vanmorgen al wat verhalen over gehoord. Maar is het zo dat uh, dat remincidenten uh, ook door het opladen van de accu kon komen? Ik denk dat zij inderdaad weten wat er precies gebeurd is. Maar ik vond hem wel, het was net, uh, als je de vooral de beelden van achter zag, het was net of iemand heel wat aan de hand rentrok. Ja, en, uh, daar leek het op. Weet, en ik weet wel dat, uh, dat je gewoon, als je, je rembalans verkeerd hebt staan, dat die voor kan uitbreken. Maar dit was gewoon, op het moment feite zelfs dat Max tegenstuurde, uh, reageerde de auto daar nog steeds niet op. Uh, Frigid ze gaan natuurlijk wel heel hard hè, over de 200. Uh, maar dit had wel iets meer te maken dan alleen remmetjes. En ik denk dat dat toch uiteindelijk met dat accupakket opladen te maken heeft. Die dan in feite ook de boel uh, heeft zoiets weer regenereert En uh, daardoor ook zeg maar zijn gewone uh, elektrische auto ook op dat hele pakket afwendt. Uh, dat dit even te veel van het goede was. Ja, zeker. Uh, maar uh, ik vond het ook de mooiste, die mooie opmerking van. Uh, uh, Max, uh, fantastic. Weet je wat, die wist dat ja, ja, ja, ja. Dit, wa dit was niet ik, dit was de auto, klaar. En uh, ja, da daar zullen ze uh, heel veel data gaan uitlezen in Engeland en uh, in Australië. Maar het uh, moet wel opgelost worden, want uh, dit wil je natuurlijk niet meemaken. Nee. Hey, maar een uh, nieuwkomer bij uh, Red Bull uh, Hadjar uh, die uh, gewoon in de top 3. Dus mag ik mag eerlijk zeggen dat ik het helemaal verbazend denk het vind, dat ik het gewoon geweldig vind. Hoe uh, de jongens in feite toch ook weer gewoon uh, uit het racingboers gehaald en joh, je gaat het hier doen. En hij doet het, want hij zit gewoon wel, als tweede rijder van het team, hè, zit hij wel in de auto op een plek neer. Nou, dat hebben we heel lang niet meer meegemaakt bij Red Bull. Nee, nee, nee, nee. Dat is wel Ja, Moet je echt heel veel jaren terug in de tijd gaan. Heel veel jaren terug dat gebeurde. En als Isaac dat het hele jaar zo doet, dan is het voor de puntentelling voor Red Bull natuurlijk helemaal geweldig. Dan kunnen ze ook meedoen om een constructeurskampioenschap. Hoe uh, kijk, uh, als ik heel erg moet kijken naar de overmacht van Mercedes dit weekend. Ja. Dat ik wel zoiets, nou, ik hoop niet dat het zo'n jaar gaat worden. Maar uh, het is wel dat ons spookje. Ik heb het vorig jaar heel jaar het spookje genoemd. Ja, jij ja, zei het al. Maar hij was er wel. George zit wel verschrikkelijk lekker in zijn film hoor. Maar, uh, als ik de interviews zie, als ik de uitstraling zie. Uh, die weet dat hij nu een auto heeft waar hij eindelijk wereldkampioen mee kan worden. En uh, ja, dan mag je het eigenlijk die man ook wel gunnen. Alleen, ja, voor Max is dat natuurlijk niet leuk. En voor de Red Bull natuurlijk ook niet. Ja, helemaal de rest. Helemaal niet. En, uh, en ik moet eerlijk zeggen, als ik een beetje kijk, heb ik het gevoel dat uh, Mercedes nog steeds niet alles heeft laten zien wat ze in huis hebben. Het mm. Zo, zou maar dus. kunnen, maar de Red Bull uh, Powertrain, uh, die heeft het best wel aardig gedaan natuurlijk. Met drie uh, van de vier auto's in de top 10. Ja, uh, top. Uh, ook die racing bulls gaan heel goed. Liam en uh, jongens... Uh, Lindlap, en die, ja ik ga, ik ga mijn woorden terugnemen. Ik heb uh, eind van het jaar vorig jaar heb ik gezegd die Art Lindblad, Limblad toen je getekend werd, kon gaat die jongen daar doen. Maar het blijkt nu dat die in feite uh, uh, toch wel op een gegeven moment in een heel ander soort auto toch wel weer uh, het talent boven ziet drijven van toch wel rijden en dan kan je ook zeggen wat stelt dat gp2 dan in Hemels dan voor? Moe, uh, daar daar heb je geen deuk in een pakje boter, maar in die Formule 1, nou, hij maakt het hier die monster serieus moeilijk hoor. Het <laughs> hele weekend al. Ja dat denk ik ook, maar ik vind het wel leuk uh, dat ze gewoon alle twee uh, lekker uh, tegen elkaar aan het uh, racen zijn. Nou ja, het betekent gewoon dat in feite gewoon, als je gaat kijken, dat die, die, die, ja, die Red Bull, Fort, Ford, Branded, Branded fort noemde ik het dan, Powertrain, het gewoon doet. Dus uh, beter als het helemaal gebeuren bij Aston Martin natuurlijk. Met oh de markt, ja, maar, oh. Maar is dat is dat, de... hebben ze daar nou een accuprobleem ofzo, of wat is daar aan de hand? Nou ja, er schijnt nog steeds in die motor een trilling te zitten. Uh, die Honda er niet uit krijgt in dat 1600 blokje. En dan denk ik, jongens, hier hebben we toch al meer 1600 motoren gemaakt in het verleden. Ja. Maar ze krijgen die trilling op een of andere manier niet eruit. Waardoor alles er rondomheen kapot gaat. En ja. uh, vooral het accupakket. Zetje. En mag dat je dat... onbeperkt uh, die accupakketten gebruiken als je ze hebt? Oh, ik, ik weet niet of het onbeperkt is, maar uh, zij hadden er maar vier bij zich. En ze zijn er al twee kapot en dan moeten ze de wedstrijd nog in. Dus. Uh, ja, eh, volgens mij eh, mogen ze wisselen wanneer ze willen, want nou hebben ze niet zo heel veel wisselmogelijkheden. Dat zou in de vrije training kunnen, in de kwalificatie, uh, maar verder in feite gewoon natuurlijk helemaal niet. Maar ja, eh, het is gewoon 17, 18 rondjes en dan zegt die motor, joh, weet niet wie je aan het doen bent. Maar de hele boel gaat op slot en hij uh, gaat in de, in de modus van nee, ik ga slapen. Het is klaar. Dus ja, uh, ik denk niet uh, dat ze wel, ik, ik, ik weet niet eens of Stroll gaat rijden. Of die ik natuurlijk niet eens gereden. Nee. Uh, en Alonso, of die wel uh, aan de stad gaan komen sowieso. Nou, dan missen we ze niet hè, dan hebben we nog steeds 20 autos aan de stad. Um, maar ja, gewoon niet goed. Hoe, uh, de, dan heb ik wel zoiets van, nou, het machtige Aston Martin... Ah, en voor die grote naam, Adrian uh, Newey, die daar ja. nu uh, aan, uh, aan het roer uh, staat... is dit toch echt wel uh, niet leuk, hè? Dat is een beetje ja. zacht uitgedrukt, maar... Uh... Het, het grote probleem bij, uh, bij Honda is, of tenminste ook bij Aston Martin... dat Adrian Newey pas eind november te horen kreeg... dat er een compleet nieuwe uh, groep aan de motoren aan het werken was. En dat was dus niet de oude groep die vroeger bij, uh, bij Red, Red Bull bezig was met die honderdmotoren motoren en uh, daar het heel gebeurde doen. Het is een hele complete nieuwe lichting van uh, uh, ingenieurs en uh, technici die aan die motor aan het bouwen zijn, maar dat hoorde hij pas eind november. Ja, dan weet je dat je 10 achter staat. Klaar. Want dan ja. hebben ze er gewoon helemaal niks aan gedaan en, en, daar, en de concurrentie is al meer een jaar bezig. Dus. Ja, ja. Ja, dan heb je gewoon een heel, heel, heel groot probleem. En ja, nu die motor ook zoveel trillingen maakt, dat uh, ja, de rijden ze eigenlijk bijna niet eens misschien was rijden. Ja, niet oké. Okay. Moet uh, klaar. Dan, uh, dan weet je gewoon, dit seizoen gaat het helemaal niet meer worden. En dan denk ik dat nieuw weer een verschrikkelijk goede auto heeft neergezet. Hoe uh, dat geen probleem is. Maar als dat het kringetje achterin niks doet, dan houdt het op hè. Moet uh, klaar. Maar is dat uh, in de in de loop van het seizoen uh, niet uh, aan te passen dan? Ja, maar ze staan nu al zo verschrikkelijk achter, maar, uh, het gaat niet eens alleen op snelheid. Maar vooral, ze hebben natuurlijk helemaal geen data, want ze rijden amper. Maar, uh, ja. ik denk dat ze uh, met alle testen die ze gehad hebben, en nu ook uh, als ze 70 rond hebben gereden, is het wel. Ja. Maar uh, Rindel, dat betekent eigenlijk dus in de Formule 1, als je aan het begin van het seizoen niet uh, klaar bent, dan, uh, ja, dan, dan haal je dat ook niet meer in, ondanks dat je nee. nog 25 wedstrijden te gaan hebt. Nee, maar dat, dat haal je ook niet meer in. Je kan misschien iets dichterbij komen, want je haalt het niet meer in. Want vergeet natuurlijk ook niet dat de rijders, voor, de teams voorin, ook door blijven ontwikkelen. Ja. Dus die gaan ook steeds harder. Ja. Dus ja, het is, uh, dat, dan is het echt gewoon achter de paarden aanhallen, zeg maar. Ja. Zoals Cadillac, jongens, die gewoon bijna vier seconden erachter de kop zit. Ja, ja, dan, ja. dan heb je er eigenlijk gewoon helemaal niks te zoeken. Velvulling. Uh, klaar. Ja. Nee, Velfulling. ik ben wel blij trouwens dat de Audi het uh, wel uh, lekker gedaan heeft. En heel veel het voor Haas, hè. Moet uh, niet verkeerd, hè. Moet zowel uh, die Bortelletto als die Hulkenberg zitten voor het beer met en met een Alcon. Dus ja, ik heb wel zoiets uh, dat had ik even niet zien aankomen. <laughs> Klaar. Maar ze doen het wel gewoon. Ja, ja, ja, ja. Ze doen het wel, en het middenveld zit redelijk dicht bij elkaar, want je praat daar echt over tiende van seconde, wat een beetje de Formule 1 moet zijn. Behalve vanaf nummer 10, dan gaat het wel hard achteruit hoor, dan wordt het echt secondenwerk. Maar ja, ik moet ook zeggen, Mercedes zit op toon wel zo ver voor de rest, maar een Russell acht voor hard jaar, dat is in Formule 1 echt heel veel. En dan kan je zeggen, misschien had Max had er misschien nog drie, vier, tienden ervan afgesnoept. Dat was een beetje het heel weekend verschil met Hadjaar. Maar dan zit je er nog steeds een halve seconde achter. En dan denk je, een halve seconde, maar dat is in Formule 1, jongens. Is dat gewoon uh, wolkenkrabben die je moet beklimmen Ja, nou ja, inderdaad. Maar is het ja. uh, trouwens, ja, we hebben het uh, gezien uh, ook uh, bij de vrije trainingen natuurlijk... Uh, dat ze de startprocedure uh, uh, zeg maar, uh, aan het uh, uittesten waren... En uh, moeten die, die motoren dan zoveel toeren van tevoren maken voordat ze normaal weg uh, kunnen komen? Uh, puur om de batterij op te laden. In die ene opwarmronde krijgen ze het pakket niet opgeladen en dan betekent dat ze maar heel weinig vermogen hebben. Uh, bij een startje, je hebt het al in, in de vrije trainingen gezien, of nee dat was, nee, dat was in, uh, uh, tijdens de testdagen, dat uh, uh, Hamilton had zijn batterijpakket helemaal vol en die stond ergens op de negende rij, in zo'n proefstad, en die reed gewoon... Uh, al bij de eerste bocht reed hij gewoon al, al 20 meter voor. Dan denk ik van ja, dan heb je er toch een heleboel in gehad. <laughs> dus die start, uh, ik, denk ik dat dat vannacht gewoon het meest spannend gaat worden. Want wie heeft in feite het meeste in zijn batterijenpakket zitten... ...om uiteindelijk gewoon een start te gaan maken met gewoon 900 k aan boord. Zo moet je het in principe zien. Wat wel hele uh, vreemde uitgangsposities uh, is Ja, dat, uh, ik, ik heb een hele vreemde hey, we uitgangsposities. we het allemaal over race eigenlijk. Waar uh, gaat het eigenlijk allemaal over? Uh. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit uh, niks meer met autosport te maken hebben. En, ja. uh, en dat, uh, dat komen we nu ook steeds. Kijk, Max heeft natuurlijk al gelijk zijn mond open gedaan. Maar eerlijk gezegd, Max deed het al drie jaar geleden. Hè, toen hij zag wat er ging gebeuren, hmm. zei hij ook: We zijn geen Formule 1. E. En, uh, en ja, jongens, uh, als je nou toch. Uh, uh, het is een beetje. Uh, uh, in de autosport is zo: een bocht die moet je aanvallen. Daar moet je inremmen, daar moet je vol doorheen kunnen. Ja. En nou gaan ze al op 200 meter gaan ze van het gas af. Dan laten ze die auto uitrollen op het batterijpakket. En dan hebben ze meer vermogen om die bocht uit te komen. Ja. Dat heeft helemaal niks meer met de autosport te maken. Nee. En, uh, en dat merk ik nu gewoon van de oude generatie uh, rijders. Um, ja, die dan, haken um, af. En ook de nieuwe rijders, ook uh, Lennon Norris heeft zich nu uitgesproken dat hij dit gewoon helemaal niks vindt. Uh, dat de VIA toch iets anders moet gaan bedenken. Ja, jongens, die zeggen allemaal: uh, we zijn eigenlijk gewoon een soort robotjes uh, in een PlayStation. Uh, ja, en, uh, ja, ja. Ja, en uh, we zitten alleen maar op een schermpje te kijken waar die batterij vol zit. Ja, je wil gewoon zeggen: pleur op joh, met je, met je batterijen ja, of zo. Ja. Uh, gewoon uh, geen maar ja, al, uh, uh, vier takten. Huh? Uh, weet je, en, en, heel eerlijk, hè, de tijd van uh, de V10 gaan we nooit te terugkrijgen. Dat heeft allemaal met environment te maken, toestand nee, bij lekker environment. We gooien daar lekker uh, biobrandstof in en die kost 500 euro liter. Nou, en daar wil ik het nog wel ja, een ja. beetje over hebben, want uh, Olaf Mol die zat bij Vandaag Inside en, ja. die, uh, en die zat gewoon uh, doodleuk te beweren dat 1 liter brandstof in de Formule 1 800 euro kost. Ja, ja. nou ja. Zijn maar wat, wat voor brandstof is dat dan? Uh, nou, volgens mij met de, uh, hebben ze eerst een goudklopje gevonden, die hebben ze in de gegooid dan gooien ze de benzine erachter Ja. Ik heb geen idee, maar ik, kan, ik, ik heb nog nooit hier aan de pomp gezien dat je afverwacht liter had pompen was. Nou, je dat weet dat, je, dat het een beetje onrustig in de wereld is. Je, je weet het niet ja, waar het ja. heen gaat. Uh, ja. Ja. Ja. Dus, uh, het kan best zijn dat hij hier volgende week uh, gewoon 12 hond is. Hè. Ik stond van de Rijk ook met een bus vol te gaan. Ja, die ging voor 170 euro. En die daar heb ik nog nooit bij gemaakt. Oh ja, ja de, die, diesel is een stuk duurder dan benzine nu. Ja, hè, tegenwoordig. ja waarom. Dus, um Nee, ik, ik, ik begrijp niet helemaal de situatie. Als je het altijd hebt hè, over budget, cap dit, budget, cap dat, ze moeten daar dit voldoen. We gaan uh, de Formule 1 meer begrijpelijk maken. Nou, dat, dat, dat de Formule 1 begrijpelijk maken, dat kan je gelijk wedstrijden. Ja. Maar we gaan ook zorgen dat ze niet meer de miljoenen, hebben. vroeger waren gewoon budgets van 100 miljoen, was niks, hè, in de Formule 1. Um, ja heel simpel, dat gaan we ook indammen. Nee, dan ga je lekker brandstof nemen van 800 liter. liter. Nee, ja. goed bezig. Ja, ze, ja heeft, hij... ze hebben die budgetcaps wel flink verhoogd hè, dit jaar. Ja, dat zou ik wel moeten. Als jij... die, als, dat als is jij, ook wel... Als jij... Als jij, als jij hey, ik denk alleen je zegeltjes spaart met die, met, die, met die benzine, dan heb je het goed. Hè? Klaar. Ja, ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nee, het is... Uh, uh, ik, heb, ik heb hier heel veel moeite mee. Voornamelijk omdat de rijders niet meer echt... De... Ja, ze zijn nog steeds... Hey, even eerken, hè? We hebben het over de top van de autosport wat er rijdt. Ja. Maar ze zijn... Um, uh, ik denk als ze allemaal diep in hun hart kijken... ...en een aantal hebben dat eigenlijk uitgesproken... ...zijn ze niet meer aan het rijden... zoals, um, zoals ze aan het rijden zijn. Waar ook nog een keer bij komt... ...dat de fiat candler kan ingrijpen. Dat heeft Max meegemaakt in de, in de free practice. Hè? Mm. Dat ze opeens een ding... ...op 50 km per uur zetten. ja ja, dat, dat, dat vind ik wel helemaal wat. Dus er zit een man die denkt, ah, die gaat te hard, die gooit hem eventjes in de, in de slowmodus. Ja jongens, uh, ophouden. Laat die jongens gewoon racen. En, uh, misschien krijgen we vannacht de mooiste wedstrijd van, de, van ooit. Hè? Met uh, al die rare ja, oplaatsystemen. Ja, ja, en ze kunnen elkaar ja, ja. inhalen, ze kunnen elkaar niet inhalen. Uh, misschien denken we afgelopen jongen afloop je Bortoletto heeft gewonnen dat we, uh, uh, we denken, wat was dit dan? Ja toch? Nee, ja, nee, ja, ja, kan. <laughs> we hebben geen idee, maar nee. uh, uh, diep in het hart vind ik het niks meer met autosport te maken hebben. Voor heb uh, ik echt vies van, nou uh, jongens, uh, uh, bij mij is nog steeds autosport heel simpel. Je gaat van start en je rijdt zo hard mogelijk naar de ja, 21 maart gaan we in ieder geval tussen 2 en 5 smiddags uitgebreid over echte autosport hebben hier in op zaterdag. Ja, dus geen Formule 1, maar echte autosport. Echte autosport. Echte autosport. Het is zo jammer. Het is zo jammer. Formule 1, jongens, het blijft gewoon het hoogste haalbaar in de autosport. Ik vind dat gewoon wel. Dat wel. En, uh, uh, alleen uh, zoals het vroeger was jongens uh, je krijgt de buitenmaten dit moeten uh, de hier moeten de vier wielen staan en uh, zo lang mag die zijn zo breed mag die zijn hef fun die tijd is natuurlijk heel erg voorbij mm. gelukkig zijn ze wel wat minder log geworden die uh, auto's ik vind ze mooi ik vind die auto's ik ook ja. Ja, uh, absoluut. van uh, Vroeger uh, vind ik mooi, ze zou ik wat steviger hè? We hebben het gezien uh, met uh, Noors die eventjes een, uh, een, hele, een heel apparaat wegkopt op de, op, uh, op de, op de weg. Ja, goed, uh, vleugeltje had niet heel veel, met een klein gaatje. Ik denk, nou, ze zou een stukje steviger dan vroeger. Ja, ja, maar, ja. Uh, aan de andere kant, ik heb wel zoiets van, uh, ja... Er uh, moet wat gaan gebeuren. Want, uh, ik denk dat de rijders hier op een gegeven moment ook klaar mee zijn. Dat ze uh, dus, uh, denken wat is dit? Wat zit ik te doen? We gaan uh, eerst uh, morgen om 5 uur, morgenochtend 5 uur, de start weet je, uh, krijgen. Weet je hoe vroeg dat is? Dat is veel te vroeg. Misschien ga ik het wel in de, in de terugkijken uh, modus uh, bekijken. Maar... Nou nee, ik heb een meisje wat steeds meer gek wordt. Die zegt, we gaan voor de buis. Denk ik oh my god. <laughs> <laughs> Waar heb ik die gevonden dan? Ja, ja. Je wordt gewoon weer... gewicht. <laughs> ja, live kijken is wel het leukste hoor. Dus, uh... Ja, uiteindelijk wel. Ik, ik wil deze ook wel gewoon live zien. Want ik wil eigenlijk wel gaan zien wat er gaat gebeuren. En misschien, dat we na een half uur denken, we gaan weer naar bed. Want het is er ook helemaal niet. <laughs> ja, ja, ja, ja. Misschien rijden we nog maar drie auto's, we weten. Oh ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat kan ja, ook ja, ja. Dat kan al die ook. accus naar uh, naar de, naar de file ja, ja. ja, nou, ja, ja, dat ja dat In ieder geval Renault oh, 13 maart, vrijdag 13 maart is het de dag van de slaap, dus dan kan je alles inhalen. Wat, oh, je, wat jullie weer te kort komen. Jong, dat jij dat daar houdt. Ja, ja, ja, ja. ja het is een belangrijke dag voor Beno. Ja, dus, erom, dus uh, <laughs> dan blijven we binnen. Vrijdag 13 ja, maart. Komt, nou, nou, komt kom helemaal goed. Nou, ik, ik heb er ontzettend veel zin in. Uh, ik hoop. Ik hoop, ik hoop dat niet Russo en Antonelli, wat trouwens, die, die moeten partijbiertjes gaan kopen voor zijn z'n zo Ja, ja wauw. Maar uh, hij was ook helemaal, helemaal blij, ja. Hij was ook echt helemaal blij, en die jongens ook. En, uh, en Tote Wolf die heeft zijn bonnetjes al gehad, hè, van de, de houten plat en dit en toestand. Dus die maakt het ook allemaal niet meer uit. Uh, ik... Uh, ik hoop niet dat Mercedes uh, vannacht uh, wegrijdt uh, van de rest en, uh, uh, en de rest dan achteraan hong uh, Ik hoop gewoon op een hele mooie, leuke wedstrijd. En, uh, uh, ik denk dat Fraai nog even wakker moet worden, want uh, die zie, zie wel naar voren kruipen. Uh, Piastri gaat denk ik niet zijn wedstrijd winnen, we zijn, zijn eigen home 3 En Max punten halen wordt ook nog een moeilijke denk ik. Hmm. Maar dat gaan we zien. Oké, okay, en... ja, ik heb uh, Piastri wel op nummer uh, drie staan in mijn pool, dus... Uh, hmm. oh. Nou, dat wordt ook weer een slechte. Ru Ru Russel 1 en uh, Leclerc 2 en uh, Piastri 3. Oké, okay, nou ja. ja ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een hele moeilijke. Ik, uh, um, Antonelli weet natuurlijk helemaal niet of zijn wagen wel helemaal goed staat. Hè? Ze hebben in elkaar geflenigd en niet eens afgesteld. Dus dat kan op een gegeven moment met problemen gaan leveren natuurlijk. Met, een, uh, uh, met gewoon als ze uh, maar een millimeter uit het lood staat. Um, ik hoop eerlijk gezegd, uh, Russel 1, uh, Hatja 2... En ik zou het eigenlijk wel mooi vinden als Loes, hij moet toch gewoon weer lekker op het podium. Oh ja! ja dat, ook, dat vind ik ook wel gewoon weer lekker. Die man die, uh, die verdient wel. Heel apart. heel, op pad, heel op weekend gewoon, uh, ja, gewoon uh, net naast of boven Charles. En dan zit het dan toch wel weer ver achter nu. En uh, dan denk ik van, ja joh, Loes, even wakker worden. Nou, kom, je kan het. Uh, nou, ik zou het geweldig vinden voor uh, Isaac Hatjaar. Uh, de boer is nou ook een Red of een redboard, uh, Racing. Dat hij zegt van, nou, ik zet hem op de tweede plek. Boer, uh, en Antonelli, ah, ik denk dat hij problemen gaat krijgen met zijn bandjes. Maar dat gaan we zien. We wachten af. We wachten af, dankjewel, weer uh, voor uh, deze pitreport, uh, Rennel. Tot uh, volgende week. Uh, ja, oké, okay, oké. Okay. En uh, ja, Vijf uur dus, hè. Aankomende nacht. Dan uh, begint ja, je het. Niet, je hoeft het niet te halen. Nee, het is, het is wel erg genoeg, wou zeggen. Ja. Oké, okay, ja. dankjewel, hè. Tot volgende week. Hoi. Hoi. Dat was uh, Rendel, inderdaad. Uh, ja, met de vroege race morgen opkomt. Maar we gaan het gewoon flikken, hoor. Toch? Ja, gewoon uh, bed uit en uh, gaan met die banaan, zullen we maar zeggen. We hebben internationale vrouwendag ook morgen. Dus vandaar de muziek helemaal aangepast op de vrouwen. We hebben zangeressen die heel veel mooie hits hebben gemaakt. Maar ook platen die gaan over de dames. En dit is gezongen door de dame. Niet zomaar één, nee. Whitney Houston. Whitney Houston was dat. Uh, en uh, I wanna dance with somebody. Even een slokje water erbij nou. Know? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het een klein kriebeltje in de keel. Ja, dat kan uh, gebeuren. Dat is uh, even uh, een. Uh, nou ja. Emotie gaat wel gehoord, ik ken weinig om emotie. Maar waar ik het even een beetje over wil hebben... We, je hebt Stichting De Noordzee. Nou, dat komt goed uit, hè. Zandvoort ligt hier uh, aan De Noordzee. Het gaat over de dolfijn? Of uh, uh, nee, het is? gaat over Stichting De Noordzee. En die uh, stuurde een bericht... Uh, kom in actie voor dezelfde Noordzee. En dat is uh, verschillende acties uh, gaat de Stichting de Noordzee uh, voeren. En dat, uh, als eerste is het stuur de EU, dus de Europese Unie. Je mag je ook eens een keer meepraten, is ook wel is leuk. Jouw mening over uh, dat de plastic wetgeving moet strenger, zoals uh, vispluis,peuken, peuken, plastic verpakkingen enzovoort enzovoort. Ze eindigen allemaal op onze stranden. <coughs> Sorry. En um, nou hebben wij hier in Zandvoort allemaal. Uh, ja, je kan er zelfs op inboeken of uh, uh, dat je het strand op kan ruimen. Ik heb me wel eens afgevraagd... er zijn zoveel opruimploegen tegenwoordig op het strand... ligt er nog wel genoeg vuil. Maar... Ja, ja, daar, ja, gelukkig zijn ze er, he, van uh, Juttersgeluk en uh, ja, ja, uh, andere ja, ja. clubs. Uh... Dus, nou ja, dat bedoel ik. dat, is, uh, dat zijn er zoveel, uh, maar dat er dan nog zoveel vuil ligt... dat uh, vind ik dan eigenlijk tekenend uh, voor deze tijden. Uh. Dan een andere actie is Meet mee. En het gaat dan om de eerste resultaten van Meet mee. Het grootste strandafvalonderzoek van Nederland. Uh, die druppelen binnen. En op 1 maart zijn ze van start gegaan. Tot en met 15 maart gaan vrijwilligers uh, het strand op. Om te onderzoeken hoeveel en welk soort afval... Licht. Nou, dat sluit er mooi aan waar wij het net over hadden. En die data is hard nodig om bedrijven aan te spreken... en politici te overtuigen en wetgeving te veranderen... zodat er minder afval op het strand belandt. Dat is ook een beetje jammer voor al die mensen die het strand graag opruimen. Daar kan je dus ook aan meedoen. En dan de laatste. Is, is het de laatste? Nee, uh, ja. Uh, dat is 21 maart, is het Schelpenteldag. Uh, wat je op het strand vindt, is een spiegel van het leven in zee. Mooi, Daarom doen we voor de vijfde keer mee aan de Schelpenteldag. En dat gebeurt dus op zaterdag 21 maart. Net de dag dat wij onze autosport hebben gepland. Nou, ah, oké. Okay. Dus uh, nou ja, misschien vinden we een gaatje. Dus uh, dat is ook allemaal. En dan is er een... Ja, een gaatje zit ook soms door zo'n uh, schelp heen, hè? Ja, inderdaad. En dan kunnen we weer ja. een kettingje hangen ja. en zo. Dat uh... kan ook allemaal. En... Um, dan is er een nieuw onderzoek over overbevissing. En uh, die, uh, dat gaat ook allemaal niet zo goed. Kortom, Stichting De Noordzee timmert enorm aan de weg. Uh, en zij vragen dus ook steun en hulp van het publiek. Uh, en je moet dus ook, uh, je kan ook mee protesteren, allemaal van achter je laptop, dus dat komt helemaal goed. Allemaal e-mails naar uh, de EU, uh, uh, allemaal, uh, allemaal ja, naar Brussel. Allemaal naar Brussel, uh, pompen, uh, uh, service maar vol met, ja. je, met je narigheid. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nee, maar ik vind het wel inderdaad uh, mm. dat er nog steeds zoveel is, hè, de plastic en uh, ja. En de peuken en dergelijke. Ja. Daar moeten we toch gewoon een keertje echte punten achter zetten. Ja, maar de, wat ik dus niet wist... is dat, uh, dat uh, gaat deze stichting daar ook een punt van maken. Dat is stop scrubberlozingen. Ik wist helemaal niet wat dat was. Nee, wat is dat? Nou, dat zijn duizenden schepen gebruiken scrubbers... om uitlaatgassen te wassen, tussen aanhalingstekens. Het vervuilde afvalwater jaarlijks... ja, hou je vast, 490 miljard liter... Vol zwavel, zware metalen en kankerverwekkende stoffen wordt door de scheepvaart in de Noordzee geloosd. Nou, en daar willen ze dus eigenlijk ook dat daartegen geprotesteerd wordt. En, maar, ja, maar dat getal alleen al: 490 miljard liter water. Dat is ongelooflijk. Ongekend, ja. Ja, dat is ongelooflijk. Nou ja, dat, dat soort dingen dus. Dus oké, okay, nou, dankjewel weer voor uh, deze update over uh, Stichting de Noordzee. En na vijf uur gaat het gebeuren hier op de Sandbodsen Radio. Weer een nieuwe aflevering van Entertainment for You. En wij hebben alvast een kleine voorproef van dat programma, Benno. Ja, en dat komt omdat Patrick van ons is uh, de gast van bij Fred. Uh, maar Patrick van ons is uh, destijds. Uh... Een, of tenminste, niet destijds, is een vriend van deze radioshow, uh, Zandvoort op Zaterdag. En uh, Patrick, welkom in de studio. Ja, dankjewel. Je bent druk, hè? Ja, ja hartstikke druk. Man. Ik begin al maar, hoor. <laughs> we, we, we, na het nieuws herhalen we dit allemaal. Ja, ja, ja. <laughs> laat je wat van Fred over. <laughs> ja. Nee, maar op Facebook zag ik dat uh, je, je hebt heel veel uh, radio-interviews hebt. Ja, ik rij van God naar Herre, dat ja. klopt. Uh. ja. Ja, ik ben nu een plugger, dus ik heb overal ja tegen gezegd. En, uh, oh ja? Okay. Nou ja, weet je, van alle, alle, alle uh, live interviews. Dus uh, ik zit in Tiel, in, in weet ik wel, Maastricht, in overal Rotterdam. So, wat leuk. En, uh, en Zandvoort is even wat dichterbij, hè? Dus het is dus, ja. uh, bijna tijd. Ja, ja, jullie komen uit uh, Assen Delft. Uh, ja. Dus uh, even over het kanaal. Ja. Uh, leuk dorp trouwens. Dat ja, is superleuk. En wij wonen lekker aan de buitenkant aan het water, dus uh, helemaal top. Ja. Het is geloof ik één lang, rechte lange weg, hè? In Delft. Ja, de, ja de dorpstraat was, was toen, ik weet niet of het nog steeds is de langste de Dorpstraat, zeg maar. Oh, oh je, bent, je bent al heel de hele tijd niet meer in het dorp geweest, begrijp ik hè? Nee, ik hoef niet vaak boodschappen, te <laughs> doe <me verhaal. laughs> Wat goed. Nou ja, we gaan uh, naar het uh, nieuws uh, uitgebreid uh, verder praten. Want uh, ja, je zegt het is al, nieuwe plugger. Ja. Rood Hit Blauw vind ik wel een leuke naam trouwens. Voor een, het is toch een label? Uh, ja, dat, dat is een label. En, en door dat label ben ik ook weer bij een andere plugger gekomen. Okay. Dus ik heb een heel nieuw team om me heen verzameld. En, en voor de mensen die niet weten wat een plugger is, wat doet hij? Een plugger uh, die zorgt dat jouw nummer bij alle radiostations uh, uh, aangemeld wordt. En uh, dan krijg je uitnodigingen om uh, of telefonisch geïnterviewd te worden, of om uh, langs te komen, zoals in dit geval. En wat doe je het liefst? Um, uh, als dat dichtbij. Nou, nee, het, uh, het is allemaal leuk om het, om het live te doen, dat is het leukste. Ja. Maar ja, nogmaals, als je helemaal vreemd, naar, uh, richting ja. Maastricht wordt, dan. Uh, ja, het ja. Mm. Ja. is natuurlijk wel een dingetje. Even naar Maastricht voor. Uh, voor nou, voor een uurtje radio misschien. Ja, en ik, ik heb het ook al meegemaakt dat ik het voor tien minuten heb gedaan, weet je wel. Dus dan, uh, ja, dan, uh, dan knijpt hij een beetje. Zo. Ja, ja. ja. <laughs> nou, dat maken wij ook wel mee hoor, bij uh, Frit. Dat er artiesten uit uh, de andere kant van het land uh, hier uh, komen. Oh ja? Ja, zeker. Ja. Oké, okay. nou ja. Ja, goed. Ja, nou, helemaal fijn. En um, we zijn de allereerste keer dat jij in Zalpoort op zaterdag was. Dat was volgens mij voor uh, uh, je single Oma Lippenstift. Klopt dat? Of was ja, ik krijg even een Rob ook. Ja, nee, ja, Hij dat is klopt. Rob. Ja. Met, met die zonnebril op. Ja. Je weet niet welke kant ik ja. op kijk. Nee. Maar dat was toch oma lippenstik? Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Dus daar gaan we zo mee eindigen. En, um, nou, en na het nieuws natuurlijk uh, uitgebreid gaan we met Patrick een uur praten over zijn... Uh, zijn zangcarrière, want dat is het eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik, ik doe mijn best uh, om er wat moois van te maken. Een van de twee uh, Haarlemse uh, zingende brandweermannen. Ja, ik heb uh, nog een collega erin. Dus, uh, ja, ja, uh, ja. Ja, ja, leuk. Ja, ja. Nou. We hebben trouwens nog in uitzending gehad. Uh, nou, zo'n liedje. <laughs> ja, oké. Okay, oh. Als de brandweer. Oh, ja, ja. ja dat is ook leuk. Na de kroeg. Na ja, de kroeg, naar, ja, naar de, ja, de kroeg. Ja, ja, ja. Goed, goed, goed verzorgen. Ja, heel leuk nummer. Hij heeft, hij heeft een paar leuke nummers gemaakt inderdaad. Ja, ja. Nou, maar en ja, en, uh... en net zo leuk als uh, Oma Lippenstift. Nee toch? Of wel? Nee, ja, maar Oma Lippenstift, ja, daar komt niemand overheen. Nee. nee ja. En op uh, Internationale Vrouwendag uh, morgen dan ja. uh, moet Oma ook een uh, belangrijke rol spelen. Straks meer natuurlijk bij uh, Entertainment for You. Ja. Wij gaan Oma Lippenstift draaien. Hier is uh, Patrick van Ons.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 Ik ben wel benieuwd naar de nieuwe single van Patrick van ons. Nou, dan moet je blijven. Ja, dan, dan, dan, of ik zet de radio aan thuis, hè. dat kan ook natuurlijk. Ja, dat hebben. kan ook, ja. ja ik ja, heb nog een stoel vrij. Ja, toevrij, ja opties ja. hebben. We. Dus uh, dat uh, komt helemaal goed. Zometeen, Fred, hij is er weer. Goedemiddag, Fred. Hallo, hallo, hallo. En, uh, en we horen ze dadelijk met Entertainment for Dankjewel weer, uh, Benno. Ja, jij ook bedankt. Ja, we zaten helemaal into de vrouwen, hè, ja, vandaag. Ja, ja. en uh, over twee weken into de automotorsport. Uh. De automotorsport, zeker weten. Nou, uh, fijne zaterdagavond en uh, veel plezier met uh, Fred zometeen... ...na het uh, nieuws en uh, weer van vijf uh, uur. Volgende week weer een gewone Zandvoort op zaterdag. Some things in love are bad.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 Het is beschikbaar Hier de je Het is een Het is een is Het is een is is Het